Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk kan je eind dit jaar toch nog vuurwerk de lucht in knallen... ondanks de meerderheid in de Tweede Kamer voor een landelijk verbod. Komt doordat de staatssecretaris langer nodig heeft om alles voor zo'n verbod te regelen. Dat gaat zeker anderhalf jaar duren, zegt hij. Sommige partijen vinden dat echt te lang duren, vertelt mijn collega in Den Haag, Wilco Boom. Klaver van GroenLinks, PvdA en oude hand van de Partij voor de Dieren... willen graag dat het verbod eind dit jaar ingaat. Want zolang er legaal en illegaal vuurwerk verkrijgen kan, uh, kan zo'n verbod niet goed worden gehandhaafd. En, en blijft elke jaarwisseling een ramp voor de politie en uh, andere hulpverleners, denken zij. De staatssecretaris heeft ook al gezegd dat de Tweede Kamer met een plan moet komen... voor het compenseren van vuurwerkverkopers. Er komt een intern onderzoek naar de chatgroep... van de Amerikaanse minister van Defensie. Daarin werden militaire aanvalsplannen gedeeld. Een Amerikaanse aanval op de Houthis... werd uitgebreid besproken via de app Signal. En aan die chat was per ongeluk ook een journalist toegevoegd. De regering Trump houdt vol... dat er geen geheime informatie is gedeeld. Maar volgens experts is dat waarschijnlijk wel gebeurd. Een toezichthouder moet nu achterhalen... of er regels zijn overtreden. In delen van Noord-Brabant is een sproeiverbod ingevoerd... vanwege de droogte. Boeren en sportverenigingen... Mogen twee maanden lang geen grondwater oppompen om velden te beregenen. Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg in het jaar al een verbod wordt ingesteld. De waterschappen noemen het een voorzorgsmaatregel. En in Rotterdam wordt gewerkt aan een standbeeld voor lachgasman Erik. Die reed jarenlang door de straten om vrijwillige lachgaspatronen op te ruimen. Dat deed hij vanuit zijn scoopmobiel met een grijper. Erik overleed twee jaar geleden. En nu werkt deze kunstenaar aan een beeld voor hem. Erik wordt straks verbeeld als een... Uh... ...enorme druiventros van lacherspatronen zittend in zijn scootmobiel. De echte helden, dat zijn gewoon de, de, de, de hele gewone mannen van de straat, mannen en vrouwen... ...die iets goeds doen voor de samenleving. En daar was Erik er eentje van. Het beeld krijgt een plekje in Museum Rotterdam. Het wordt eind deze maand onthuld, precies twee jaar na zijn dood. Heb ik het weer nog. Het wordt een waanzinnige lentedag. Weinig wind, op zon. In Groningen een graad of 18. En in het zuiden maximaal 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 naar Amsterdam heb je nu een kwartier vertraging tussen knoopend Raasdorp en de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Dat komt door een verloren lading. De rechterrijstrook is dicht. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar... tussen het AMC en Aalsmeer vijf minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. Thank you. Ja, nou daar zijn we weer. Zijn ja, goedemorgen. Ja, wat leuk, wat gezellig. Ja. orkest is er ook, hè? Ja, doe bedenken aan het fanfare, dit een fanfare. Ja, ja, ja, ja. Maar dan komt de vent van een fanfare. Dat is leuk, jongen, Er komt zo'n kerel langs de deur. Die komt er op geld ophalen voor de fanfare. Dus die belt dan bij een oude man. Die zegt: ja. van... Dag meneer, heeft u nog uh, iets over voor de fanfare? Toen zegt die oude: Ja, zeg Nee, meneer, heeft u nog wat over voor de fanfare? Zit die oude, nou, sigaren. Nee, meneer, heeft u nog wat over voor de fanfare? Toen zei hij, welke sigaren? Toen zit die collectant van krijg de kleren met je sigaren. Toen zit hij, die, die man van ja, jij bent je fanfare. Nou, jongens, de koffie nou, is ja, er alweer af. Uh, ja, ja, ja, ja, jongens, uh, geweldig. We zijn er weer. We zijn er weer. Gezellig? Ja, gezellig. Wim zijn drietjes en. Uh, ja. Uh, ja. De, hoeveel jij de Wim eruit zien Ja, ah, Ik herkende hem niet. Nee, nee wat, wat, wat. Ik herken hem echt niet. Ik denk, nou, wie, wie is het? We zijn blij dat Zwarte Piet weer terug is. Ik heb een extra lamp aangezet hierboven, dat heb je gezien. Ja, dus, uh, ja. maar, ja. Nee, maar uh, ja, ik heb jullie wel gemist natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, het was. Uh, ja, Curaçao is leuk, maar niet zonder. Nee, zonde hey, maar wat, zat je aan het strand of zo? Of zat je in het binnenland? Nee, nee, nee, ik zat op het strand. Niet op aan het strand. Ja, je kunt er aanzitten, maar ik zat op. Uh, dat ja. is aan het buffet, nee, op het buffet moet zitten. Nee, maar ik, ik bedoel te zeggen, uh, was jouw locatie waar je dus sliep en, en waar je verbleef. was dat vlakbij het strand of moest ja, je aan het lopen? Ah, nee, of? dat is aan het strand. Het is allemaal daar, want het Eiland is toch alleen maar. Ja, het is toch alleen maar strand. Ja, Heel veel voor binnenland, hè? De Capzone, zitten aan het strand. He? Moet je namen na, wat, na, ja. wat dat kost allemaal, hè? dan moeten wij allemaal oploesten, Gedi. Nee, maar dat. en wat je wel had, waar je ook was, je hoorde daar gewoon. Dan worden dat gewoon de zee. Ah. Uh, dan sta ik in één keer een lekkere zand voor op het strand met de beentje in het zand. En uh, in water mijn linkerhand is nog koud, uh, de ochtendkrant. Het wat nee, water je? is nog koud op dit moment, hoor, de zee hier. Het is helemaal niet koud, wat is dit nou nee, weer? Nee, de, de zee, onze zee hier is koud nog. De oh. Noordzee is koud. Oh, oké. Okay. Toch? En de Zuidzee, hoe is het met de Zuidzee? Oh, die is hier niet, de Zuidzee. Nee, de Zuidzee oh, wacht. bij China, denk oh, ik. Oh ja, die kant op. Die kant op, ja. ja. ja. Maar, en in Curaçao is de zee warm. Denk ik. 26 graden. 26 graden. Nou, maar, maar het gaan. had hier in het oosten van het land. Ja, ja. ja. daar had het ook. Daar had het toch gevroren. Ja, gefroren. nog steeds vriest het vnacht. Ja, Dat ja. was ja. nog koud. Ja, heel koud. Ja, ja. de, ja. de afgelopen nacht, dat is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis. Uh, dat de Vriezen in het oosten waren. De Vriezen ja, in het dat oosten? Ja. Maar dat duurt nog even, tot mei, tot de ijsheiligen. En als de ijsheiligen zijn geweest, dan vriest het niet meer. Die ja, zijn ja. dan weg. De IJsheiligen. eigenlijk. Hey. wie zijn er eigenlijk? Dat zijn drie heiligen. Ja, hoe heet die? Ja, dat weet ik niet meer. Hoe die De prijsbraak! Ah! <laughs> <laughs> ik weet niet hoe ze heet. Hé, <laughs> hey, uh, ja. uh, um, jij begon Willem met een, uh, met een fanfare uh, liedje. Nee, nee, het is, nee het is geen, geen fanfare, het is Egelenda. Oh, nou in, in ieder geval, dat is wel, dat vond, ik vond dat wel vuurwerk. Terwijl er een vuurwerkverbod komt. Nog niet. Nog hè? niet. Nog niet. We ja, dat, nog komt niet. <laughs> dat komt omdat ze in Den Haag zeggen: ik ga niet tekenen. Nee, ze gaan niet tekenen nee. Ik ga niet tekenen. Ik ga niet tekenen, dat doen ze niet. Nee. Hebben jullie van de week het debat gezien? Ja, ik heb gekeken. Ja. Ja, ik vandalig. Heb vandalig. Ja, maar ja, ja, wel lachen. Ja, Het is wel lachen, maar het is toch wel erg triest. We moeten eens kijken wat het kost. Triest, hè? triest. Ook. Triest, ja, ook, ja. ook. Uh, maar ik ben het niet helemaal eens dat die Faber nog niks voor elkaar heeft gekregen. Nee, en als ze echt... niks voor elkaar krijgt, komt dat door de oppositie, niet door Faber. Nee, dat klopt. Ja, ja. Ze, werken gedaan. Ze, ze werken er allemaal tegen. Oh nou. Ja. ja. Ik niet hoor. Nee. Dat je mij niet... Dat nou ja, je je, je kijkt me nou zo aan. Maar ik, nou, ik zat net <laughs> naar jou te kijken. Jij staat te tekenen en ik denk, nou, je bent lang Faber niet. Hé, hey, maar ze hebben toch de grens, hey, zij heeft ook grens heeft ze, uh, neergezet, toch? De grensbewaking. Die grensbewaking. Onder andere. Maar ze heeft natuurlijk een aantal wetten op de plank liggen die dan wel zwaar door, door. Door he? de Raad van State. Hey, de Raad van State. Die Goed hebben gekregen. dus uh, geadviseerd. Dat is ook wel knap hoor, dat je kan adviseren. Op zich natuurlijk heel knap. Maar die hebben geadviseerd: van ja, dat vinden we toch niet helemaal in de haak, die wetten. Nee. Nee, nee. nee. Maar. Waar heeft dat nou mee te maken, Gerien? Want jij bent nogal ook ik van denk, de Raad van de State, toch? Jij bent, ben ik van de Raad van State? Je bent toch lid van geweest? Van de ja, Raad in Zandvoort. Heel lang geleden. De Raad van State in ja, Zandvoort, toch? Ja. Maar ik denk wel dat Nico, die hebt er ook een handje in, hoor. Wie? Nico ja. Haak. Oh ja. Ja, zeker. Ja, maar dat bezwaar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat vind niet die in de haak, hoor? Van maar Nico, Nico Haak, ik moet wel zeggen, Nico Haak dat is een hele markante man. En als je het hebt over een rots in de branding... Nico Haak. Kijk. Kijk.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 walls if more Speciaal voor Nico Haak, hè? I'm a rock. <laughs> I'm an I'm island. I'm op mijn honky tonky ja. pianistie. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoorde van de week toevallig een nummer van Nico Haak. En, uh, hij was toch heel beroemd wel? Ja, hij de, beroemd uh, in, in Nederland. Zijn, hij was heel wat nummers feest, dus Een feestband. En, uh, ook met carnaval, hè? volgens mij ook. Nee. Nee, niet carnaval? Nee, oh. nee. Dacht ik. Geen carnavalsmuziek in ieder geval. Oh, dat dacht ik. Wel vrolijke muziek, maar volgens maar geen carnavalsmuziek. <coughs> maar ik hoorde het nummer weer van Vogeltje, wat zing je vroeg. Ja, ja, daar was je ja, vrolijk van. Hè? Ja. Ik tenminste, maar dat, ben ik ook een vreemde vogel natuurlijk. Dat is toch Toon Hermans of? Vogeltje, wat zing je vroeg. Nee, ja. Nico Haak. Ja, ja, daar hebben we die discussie al eerder gehad. Ja. We hebben Hermans gevonden, die is zong. En uh, Nico Haak. Oké. Okay. Ja, nee, dat is. Uh, ja. Ik krijg, er er zijn veel te, ik krijg artiesten. trouwens nog 50 euro van je, maar dat gaat er verder niet. Er zijn veel artiesten die over vogeltjes zingen, toch? Wie? Ik vind het leuk. Over songbird. Er zijn heel veel artiesten die. Ja, nee, dat uh... Dat was een. Neuf, dat was een ander. Nee, dat is ook een vogel. Jawel, maar vliegt niet. Ja, maar dat is niet de, de definitief. Hallo, kan iemand even een raam opzetten naar de volk in de buitenkamer. Uh, nou, die is binnengekomen door het ja. weer ja. Maar uh, jongens, wat gaan wij doen uh, deze drie uur? Want er zitten mensen die zitten gespannen in de vensterbank. Dat, dat zijn we kant. nou even met Sal, het uitvogelen toch? Dat hoor je toch niet? Oh, waar staat het? Ja, ja, ja. Nou ja, hierna, dan, uh, dan, uh, dan, dan komt er iemand uh, met uh, die... V, een, een een tovenaar komt uh, er. Ja, die heeft een uh, verband met een tovendoos. of zo. Ja. Nee, Een goocheldoos. Zijn, goocheldoos. Ja, en hij kan toveren. Is dat, en hij is dat behoor, Hans, hij Hans Kozijn? Nee, ja, zijn nee, zijn broer. broer. Hans Deur. Hans Kozijn. Harry deur. Oh, wacht even, Kazan was dat? Nee, Kozijn. Ik was in de war met die uh, Kozijnenboer. kozijnenboer. Nee. Ja, dan maken ze tegenwoordig reclame. Maar die komt over om, kozijnen. om tien uur. Die komt om tien uur. De kozijn? Ko ja, Kozijnenkaars. Oh, dat is de Komijnenkaars. Nee, ja. ja, ja. Ik haal alles oh, door dit elkaar heen. Dat zit toch allemaal weer. Ik ja. haal alles door elkaar, jongen. Ja, ze toen, jou, toen ze jou naar de radio gestuurd hebben: van bureau halt, omdat je met vuurwerk had gespeeld, hebben ze er nog niet nagedacht. Halt. Halt. Stop. halt! Stop! Halt! Nee, maar je hebt gelijk. Weer. Maar goed, jongens, twee uur in de goocheldoos en. Er uh, <laughs> La mag geen goocheldoos. Die man heeft geen goocheldoos. Dat weet je niet. Dat weet je niet, Daar begin je mee, hè? Maar hangen. is het wel een goocheldoos? Is er geen poppenkast? Het is nee. van alles. Het is van alles, hè? Het is magie. Wie? Magie. Magie. Maar. En uh, dan hebben we het derde uur ook nog. En dan, uh, dan, uh, dan komt er een oude, een, een, een oude bekende komt, uh, hier. Een oude bekende? Een oude bekende. Ja, ze is heel erg... Ze uh, is Aoud. niet oud. Nee, ze is heel erg bekend. Ja, hoe, oh, ik ben er niet in. Drommels, drommels en nog een drommel. Ja, dat kan alleen maar Imka, Imka, Imka. Imka. Marina. Ja, Imka. <laughs> ja. En ze rijdt de Simka, ja. Imka, die komt uh, in het derde uur vertellen over... Uh, over uh, nou, dat hoor je straks wel. Ja. ja. Hé, hey, uh, uh, mag, mag je nu het weer doen? Oh. Wil je, wil je nu, uh, ja, want ik heb gehoord, we hebben een, een nieuw uh, moeilijk woord. Even meteoroloog van, uh, van de Duitse radio. Nee, we hebben een dame die het dus weer doet. Nee, een dame. Nee, nee, nee, nee, we maar leven, ja. nee, ik zou nee, nog nee, even nee. zeggen wie de ijsheiligen zijn. Wie? De ijsheiligen. Drie. Daar komt ie. Nummer 1. 1, 1, 1, 1. Mamertus. Die is op 11 mei. Komt ie. Ja. Op 11 mei. En Para Paravallus. Ja. Nee, Paracratius, om 12 mei. Dat is een raar woord, vals. vals. Paracratius, sorry. Kratius. En Servatius. Ja. En bona, bona, Bonifatius. Bonifatius, die is in Groningen. Dus, dus er zijn nou. er vier eigenlijk. Ja. Uh, op 14 mei. En dan, uh, dan zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtworst is. En dan zijn ze vertrokken, die vier. Maar komen ze voor die tijd nog in de uitzending? Of, uh? Nee, want ze zijn zo oud, dat redden ze niet meer. Redden ze niet meer, nee. hè? Nee, okay. maar dat was even de dat nou, is in ieder geval het eis heilige. De IJs nou, dat ja. is ook weer opgelost, Weet hè? Ook niet. We slapen weer. Nou, ik ga eens even een tuentje inzetten. En dan, uh, dan hoop ik maar dat uh, onze, onze wedderboy, dat die, uh, dat die klaar is. Uh, nou, we, we gaan het wel zien. Komt u maar. Dat klinkt wel erg vrolijk. Dat moet wel mooi weer worden, toch? <laughs> ja, luisteraars. Nou ja, u heeft het kunnen, kunnen vaststellen. Hè? Uh, dus vandaag was het natuurlijk. Uh opstaan met een zonnetje. Het was nog wel koud buiten hoor, want ik zou je vertellen, ik, ik wilde zonder jas naar buiten, maar ik werd meteen naar binnen geblazen, want het best was best, was koud, nog, best he? koud nog hoor. Ja. Dat is nog steeds die heilige, die, ja die schijnheilige ja, ijs. Ja precies. Maar ik, nou goed, ik een beetje koud, maar het was, ik keek, ik kijk over een weiland uit, zeg maar. Oh, zie je. Ja, oh, ja, oh, ik, ja, ik, mooi, ik ja. woon heel luxe. Ik, ik woon in Bloemendaal. Dus ik oeh. Ja, ja, in een filaio van drie, drie vierkante meter. Echt, ja, uit, ja. Dus ja, ja. ja, je. hebt maar, een mooi uitzicht in ieder geval. Maar dan zie je een beetje dat dauw over de wei. Oh, met koeien oh. Ja, ook? Ja, maar die waren, die waren binnen. Ja, nou, Koud. Ja, die waren op vakantie. Ik weet het niet, maar. Ze, oh. Nee, die koeien. <laughs> nee, dat gaat wel mijn nergens over. Maar goed. Die, die koeien. Nee, maar die. Luisteraars, Gerrie komt niet meer bij. Ik weet nou. niet wat er aan de hand is. Nee, koeienvakantie. Koeienvakantie. Goed, het is een koeienvakantie. Maar in elk geval, uh, je zag aan het weiland dat het, uh, dat het uh, gevroren had van marm. Een beetje zo van die wit, ja, dat witte heb je rijp zo op, ja, ja, ja. op ja, het, het geras. Ja. Ja, ja. Best mooi om te zien trouwens. hoor. Uh, maar uh, ja, koud nog, koud. Maar, uh, het zonnetje volop. En, ja. een, en een heldere lucht. En, ja, en, uh, mooi. Heerlijk om buiten te verblijven. Nou, vandaag schijnt die zon, dat kan ik u vast melden... Uitbundig! Ja. En gedurende de ochtend dan, uh, kan het kwik uh, stijgen naar 15 tot 18 graden. Dus dan wordt het alweer aangenamer ja, en dan kan je misschien al zonder juist naar buiten. Er waait een uh, matige noordoostenwind, luisteraars. En in de middag dan liggen de temperaturen, wie ik zeg dat maar even gehouden, tussen de 17 en 23 graden. Zo. Ja, je zou me moeten werken de 12 uur vanavond. Die kijkt me nou ongelooflijk aan, maar het is echt waar hoor. En rond het IJsselmeer, ik weet niet of je daar mag komen. Ik ga wel die kant op. Ja, ja. En de Waddeneilanden is het enkele graden koeler. Luisteraars, en in de avond komt vooral in het noorden wat bewolking voor. De zaterdag, dan heeft de zon wederom de overhand. Ja. Maar vooral in het noorden is het minder warm dan uh, dat de afgaande dagen. He, dat ja. komt door de zee. Uh, ja. ja, zou dat? Ja. ja, ja Gerrie heeft een verstand van. Ja. ja. Ja, die eilanden worden omgeven door de zee en dat brengt toch. De zee is koud, dus dat brengt toch. Gerrie is door omstandigheden een hele tijd weg geweest. Daar was laatst een meisje loos. Oh, dat was nog. Het is de weer, het is er weer. Ze is ja. er weer. Ja. Ze is er gelukkig wel. Hey, uh, uh, het wordt 14 tot lokaal 20 graden van noord naar zuid. Waar is dat? En dan heb ik het over, over de, gefeel, zaterdag. He? de zaterdag. De ja. zaterdag. Ja. Okay. Nou, het weer voor de komende dagen, dat willen de mensen ook wel weten. Ja, zeker. Zondag 6 april. Yeah. Ja. Ook in het zuiden koeler helaas. De maxima liggen in het hele land dan een stuk lager. Het wordt oh. 10 graden op de Waddeilanden en 15 graden in Noord-Brabant en Limburg. Met uh, daarbij is het uh, nog altijd zorg. Uh, uh, misschien dat er landinwaarts een, uh, een stapelwolkje kan verschijnen. Oké. Okay. Meer stapel op stapelwolkje? Ik ben stapel op stapelwolk. Ja. Op okay. een gegeven moment, nou, die stapelwolk, dat was zo hoog. Dat gaat, de dan gaat dan het langs. weer langs. langs. het ja, Vallen ze om, hè? Vallen ze om. Ja. Nou. domino-effect. <laughs> ja. Maandag 7 april. Ach. Nou, trouwens, leuk, Ik kan ik nog wel even melden. 5 april. Ja. Dan had mijn, als mijn vader nog had geleefd, ja. dan had hij 105 jaar geworden. Zo. Ja. Ik vind het wel redelijk reden voor gebak. Ja, vind ik. Ik vind het wel mooi. Ja. Ja, dat is een mooie leeftijd. De mandraatje rom ja. in zijn graf. Ja. ja. Nou, twee keer gebak ligt hij weer goed. Dan ligt hij weer goed, hè? Ja. Ja, zo is het ook. <laughs> zo is het ook natuurlijk. En mijn moeder. Ja. De, ja, we lacht je en te lachen, joh. Hey, mijn moeder, mijn moeder die was 7 april jarig. Dat is echt dat is geen, geen mop. Nee. Dus wij, wij vierden dat altijd 6 april. In één keer? Ja, voor de familie, want anders had je twee dagen Alleen naar twee huis. Al ja, twee dagen gebak, ja, dat is ook niet. Maar mijn moeder die is, uh, uh, die was 87 toen ze overleed. Dus best wel een, uh, een redelijke leeftijd, leeftijd gehaald. Uh, maar die was van 1923, dus die was 102 ja, geweest. Ja, mijn ouders ook. Ja. Maar die luisteraars hier, die vragen nu gelijk... wat was het weer die dag? Nou, ik heb het eerst over zondag 6 april. Dat was dus ook in het zuiden koeler. En dat wordt dan 10 graden op de Waddeneilanden, 15 graden in Noord-Brabant ja, en is... Limburg. chu, de... had ik okay. al gezegd. En daarbij is het nog altijd zonnig. En misschien lands inwaarts is er dan een stapelwolkje... wat kan verschijnen. Nou, maandag 7 april, ja. eerst nog zonnig. ja. De wind die draait naar het noorden. We hebben ze getemperd mm, of niet? En wel? de temperaturen die, uh, die zijn dan vrij getemperd. Oh, zo, dat is goed. Ja, ja, het wordt zo 15, uh, 10 tot 15 graden. Dat zijn normale temperaturen. Ja, ja. Voor ja. De temp ja. ja. Noem jij het maar normaal? Ja. Nou, uh. ja. ja. In mijn bed is warmer hoor. Ja? Ja. Het zonnige weerbeeld heeft nog altijd de overhand, Luister, Als het zonnetje blijft, wordt het kouder. Je kan er niks anders van maken. Maar het weer is gewoon echt van slag, hè? Dat merk je ook. Het gaat op en neer. Ze hebben laatst iemand op het strand gevonden, bij het Naakstrand, hier in Zandvoort. En er was een omschakeling van het weer. En die man had de schaatsen naar onder. Kun je nagaan? Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ik heb een bevroren pieleke. Ja, ja, ja dan moet je, wel een, je moet wel een pak aan doen, natuurlijk. Ja. Hè? Je moet natuurlijk nee, dat ken niet... ik, want het is nu Dissenstrand. Maar geen pak aan. Maar wel schaatsen. Dat wel. Nou, ja. willen jullie nou nog weten ja, hoe het zeker. maandag zit? Ja, nee, natuurlijk. Ja. Hoe het maandag zit? Ja, hoe zit het maandag? Vriend? Nou, ja, na, het maandag, na maandag, luisteraars, komt er duidelijk meer bewolking in het weerbeeld. Uh, maar desondanks is de kans op regen voorlopig nog heel klein. Dat de vinden, de oh, vinden de boeren niet nee, leuk. Want het is hoor, droog, hè? Het is veel te droog. De maximale liggen er altijd nog tussen de 10 en 15 graden. Ja. En de nachten verlopen rr, rr, rr, koud. Nou ja, ja. Het land inwaarts kans op lichte te voorstellen. Gemiddeld is uh, begin april uh, is het overdag zo'n uh, zo 13 tot 14 graden. Het nee, nee. is niet te geloven. Maar moet nou, je als... er bij elkaar optellen dan? Of... Uh, dan wordt het 28 graden. Dan kan uh, je dus het een keer dan dan ook... je, je bikini ja. naar buiten, Gerry. Doe je dat wel? Dus ga je ik wel ik heb geen zien? bikini meer. Jij hebt geen bikini meer? Hoor je dat Wim? Nee. Nou ja, ik ben er ook vanaf afgestapt. Ik heb tegenwoordig zo'n topless boerenka heb ik. Toppers de boer. Geweldig, dat is zo lekker. Ja. Nou, ik trek maar even terug naar mijn bed en mijn breakfast hoor. Oh, heel goed. Ja, maar dat was het, vriend. Ja, lieve schat, dat is het. Ja? Goed zo. Nou, dat was weer. Het weer. Wat voor de achtergrondmuziek? Het was een beetje uit deze Ja, het was echt achtergrondmuziek. Een beetje dat je zo, goed. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, hier uit het hier van Zandvoort, met vrijdag gebeurde het. Met Charles en Gerry en uh, met Willem. Ja. En uh, ik zal me gewoon een stukje muziek opzetten, want anders worden we eruit gegooid, denk ik. Denk je niet? Ja, denk ik uh, Ja, dat denk ik ook. The cathedral. Ja, het, is, het gaat allemaal een beetje snel hier. <gulie> Winchester. Kuttheter. Yeah. Ja. We hadden het net over, over de meeste rare verschijning. Bananen die kuikentjes veranderen. Flippen, kasten, ja, brandweerauto's. Ja. Het brandweerauto's. Allemaal echt gebeurd. Het is allemaal echt gebeurd. Ja, ja nee. Maar ja. Een man is op reis door de jungle. Als hij bij een rivier komt. Dat ja. kan gebeuren natuurlijk. Als je in de jungle loopt, dat je bij een rivier komt. Ja, ja. Hij vraagt aan een inboorling: Ik wil graag wat zwemmen. Ja. Maar hier zitten toch geen krokodillen? Maar de inborling die staat dan gerust. Nee, er zwemmen echt geen krokodillen. De man duikt in het water, komt boven en vraagt toch nog... waarom zijn hier eigenlijk geen krokodillen? Nou, die waren er wel, zei de inborling... maar die zijn laatst allemaal opgegeten door die piranha's. <lacht> echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. Ik zie je neus niet groeien. Het moet wel echt gebeurd zijn. Ja, dat kan, hè? Ja, ja, ja dat kan. Maar uh, waar, waar, waar haal je, wat is je bron? Waar haal je dat nu weer van? Uh, de, de, de, de Loerders. Lourdes. De bron bij Loerders. Oh, bij Loerders. Bij Loerders, ja, ja. Daar ja. hebben ze een kerk in de bron. En de mensen die dan... Uh, <laughs> ja. Dat zijn wonderen. Dat zijn wonderen. Ik ben daar eentje keer geweest in Loerders. Echt? Ja, dat is echt een heel apart. Hou uh, vandaar. En er zijn mensen die, uh, die, uh, die, die springen in het water. Die komen er dan gezond uit. Maar er was ook een man. Ja. En, maar die man die kon ze dus echt niet lopen. en Aha. Die zat in een rolstoel, die man. En die man, die hebben ze dus heel langzaam dat water uh, ingereden. En toen hebben ze weer eruit gehaald. En wat denk je? Nieuwe banden. Oh ja, nee. Dat... Ja. Ja. ja, dus het gebeurt wel. Het gebeurt Ja. Het is nou, nu je het daarover hebt. Mijn vader uh, vroeg op het Malieveld, toen hij nog, dat is heel lang geleden. Maar niet uit, ik zet het nummer gewoon oh, sorry. stil. Ja. ja, nee, maar maak het paal. Uh, nee, om, nee, omdat je, dat, daar moet ik dan aan denken. Daar ja. was een man, en ja. dat was een Amerikaan. Dat was een gewetsgenezer. Nee, dat was een oh. gewetsgenezer, hele bekend. Ik kan even niet op zijn naam komen. En die, er kwamen alle mensen met zieke brancards en weet ik wat allemaal, kwamen naar het Malieveld om ja. genezen te worden door hem. En hij, hij bad dus, hè, en maar er was, mijn vader heeft dus echt gezien dat er een man inderdaad in een rolstoel, uh, die kon niet meer lopen, ja. en die, die, die, die stond op. Ja. En die liep weg. Ja. Maar later zag hij dus dat die man, die was gewoon gevallen en die kwam weer in die rolstoel terecht en zo weer. Dus het, het gebeurde wel, maar het was heel kort, heel kort van heel korte wow. duur. Nee, echt ja, ja nee, ik zit er denk En mijn hoe, vader begreep er helemaal niks van. Ik zag dat die man, hoe die, die gebedste, nee, was Ja, hoe heette die nou? Dominee Gremdaad. Kent u dat woord? Oh, <laughs> Gremdaad, nee. Maar dat, oh, ik dacht dat dat er was. Nee, nee, het nee, was echt een hele bekende Amerikaanse. Was die niet troepen. Johan de Heer? Nee, ik ga het opzoeken. We maken maar, er een prijsvraag van. Ja. Nou, sla ik, ik, moet ik het, het nummer weer eventjes opnieuw in. Ja, maar weet je, als je iets vertelt, dan kom je, kom je weer op allerlei andere ja, ja, ja, ja, ja. ideeën. En dan denk je ja. van, oh ja. Weet je. En zo is, het, zo is, het, zo is het, eindelijk de Tweede ja. Kamer ontstaan. Ja. ja Goedemorgen, happy Mooi, ik ben overigens even in de studio aangekomen. Ja. Ja. Maar je hebt het overloerders. Dus. Dat bent u vroeg? Ja, maar je hebt het dus Ik, denk, ja. ik hoorde dat buiten. Ik, ik, ik liep nog even te wandelen buiten. Oh. Maar toen had je het over Dus ik dacht, dan moet ik even een punt, punt maken, hoor. Okay. Daar klopt helemaal niks van, wat nee? je nou zegt hoor. Er zijn echt wonderen gebeurd hoor. Ja, maar ze hebben ze, ze, ze, ze, Het nog grootste als... wonder dat is Maria is daar verschenen. Ja. De Maagd Maria. Ja. Terwijl ze Jezus heeft gebaard. Dat kan nooit meer een maagdje geweest zijn. Nee, dat, dat is toch zich al een is wonder, wonder toch? Ja, dat ja. is toch een wonder? Ja. Ja, ik ben me niet ermee, mee, want ik zit zojuist naar mijn vinger te kijken en zit er zit een splinter in. Yes, yeah. I yeah. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, Gerry, die komt zojuist met de breaking news. <lacht> en uh, Gerry, vertel maar. Nou ja, het was dus. Um, Wie? Nou, wat ik net vertelde over die Amerikaanse oh, ja. prediker, he, ja. die wat mijn vader dus in het echt gezien heeft, die in, ja. in 1958 ja. is hij een week op het Malieveld in Den Haag geweest en daar heeft hij dus, hij was gebedsgenezer en hij kon mensen kon hij weer genezen. Uh, hij heette Tommy Lee Osborne. Niet te verwijten met Ozzy. Ja. En uh, het ene moment uh, was het een, is het een leeg grasveld... en het andere moment staan er duizenden mensen. Ja. En uh, die meneer Osborne, uh, die do, de, het was een dominee, zeg maar eigenlijk... Amerikaanse, en, en hij was een evangelist, heet dat eigenlijk. Hij stond in contact met Jezus, zei hij, en hij kon mensen genezen. Er was een massale belangstelling en er waren heel veel... Je had ook prediker Maasbach, Johan Maasbach. Die ook, bedoelde ik. Maar dat is uit Den Haag. Ja, ja, ja. Dat, die dat was, was ook een te hele bekende. Ja, Noordzee, ja, ook een, he? nee, ja, Ja, Ja, ja, ja. Oké. Okay. En uh, dat was dus ook zo dat mensen de... Ik kan weer lopen zijn een vrouw. En ze gooiden de krukken weg. En ja. ze liep weg. Ja. Ze liep echt weg. Ja. Ja. ja echt maar, gebeurd. Ja, ja, ja, maar die was ook ja. lid van de toneelvereniging. Van de... Nou ja, misschien <laughs> waren ze ingehuurd. Je weet het niet hoor. Dat is toch ook, uh, ook zo'n... Ja, Jomanda ook, ja. ja. ja, ja maar er waren allemaal van dat soort... Jomanda, uh, ja. Leeft je nog, hè? Of ja, niet? die leeft nog, maar die is helemaal in de... In de heren? De, in de, in de luwte. Uh, dat is weer wat anders dan in de heren. In de luwte, ja. In de, de, in de, ja, de ja. luwte, wat is dit dan weer? Over luwte gesproken. Maar goed, en... dat was het verhaal dus inderdaad van uh, Tommy Osborg. Het is een stukje, een stukje informatie wat we aanvullend uh, is uh, voor iedereen natuurlijk, en uh, over ja. aanvulling gesproken. Eindrie van Pluspunt. Uh, ja. Oh, daar komt u, hoor. Nou ja, weet je, bij Pluspunt hebben ze toch altijd nog wel mensen nodig... ondanks dat ze al twee, meer dan 200 vrijwilligers hebben. Niet te geloven. Die ja. dus ook deze maand weer lintjes krijgen. Bij Pluspunt krijg je ook lintjes. Ik teken niks. Nee. Maar als je vijf jaar, tien jaar, 15 jaar, twintig jaar enzovoort... in dienst bent, krijg je dus een lintje. En dat is een speldje. Uitgereikt door de burgemeester ja, altijd. Ja. Die wordt helemaal in het zonnetje gezet. Ik heb er ook al drie keer een lintje gehad, laat ik het zeggen. En volgend jaar ben ik twintig jaar vrijwilliger. Dus dan ben Krijg je ik ook in de buurt. Ja. Maar wordt het nou niet uh, heel erg moeilijk om naar over straat te lopen? Want dat wordt hartstikke zwaar natuurlijk. Ja, dat is wel. Maar je hoeft ze niet altijd op te, op oh, te, dat op te dat spelen, he, natuurlijk. Ja. Maar vind je het altijd nog leuk? Even serieus, vind je het altijd ja. leuk om uh, werk te doen? Het is nog steeds leuk. Ja, ja absoluut. Wat, wat ik doe, hè. He, ja. Het is ook heel dankbaar werk, hè. Want jij gaat op, op visite bij... 80 plus huisbezoek. Ja, mensen tachtig die 80 jaar huis... en ouder zijn. Ja. Ja. En word je altijd... Kondig je dat van tevoren? Nee, die mensen krijgen eerst een brief. Ja? Dat er dus iemand langs kan komen om gewoon... Om een, Praatje te maken, eventueel hoe het gaat en of er vragen zijn. Maar het is niet verplicht. Dus de mensen kunnen zeggen van, nou, ik heb er helemaal geen zin in, dat hoeft niet, alles gaat goed. En, zijn, en dan, als je, dan gaan we bellen en dan vragen we: oké, okay, u heeft die brief gekregen, wat vindt u ervan? En zo. En dan zeggen ze, nou ja, oké, okay, heel leuk, maar het gaat allemaal goed, het is niet nodig. Maar er zijn er ook best wel veel die zeggen van, ja, dat vind ik wel leuk om, om dat er iemand op bezoek komt en zo. Maar heb je dan niet in de loop der jaren. Uh, bepaalde relaties opgebouwd. Nee. Die het eigenlijk wel heel uh, nee. leuk vinden dat je komt dat ze willen dat je weer terugkomt steeds. Nee, want dat, de dat... meeste uh, mensen die ik bezoek, zeg maar... Of die wij bezoeken, zijn toch wel uh, echtparen. Toch wel. Oh. Van in de tachtig. En die hebben elkaar. Ja. En die hebben geen behoefte. Dat zeggen ze ook allemaal. We hebben geen behoefte aan meer kennis en dergelijke. Oh, dus jullie zoeken niet echt uh, singles op. Nee, dat ligt er maar net aan of iemand dat wil. Hè? Mm -hmm. Maar Die zijn er ook, hoor. Die zijn er ook. Maar het is niet zo dat ze zeggen... Van, nou, kom volgende week gezellig koffie drinken en zo. Mm -hmm. Dat is niet de bedoeling. hè, ook van het. Want de bedoeling is dat ze dus de deur uitgaan. Okay. Dus dat ze de deur uitgaan naar Pluspunt. En dat ze meedoen met allerlei dingen. Dus met schilderen of koffie drinken. Of. Dat is de bedoeling. Dus het is een beetje promotie voor Pluspunt ook. Ja. Toch? Nou ja, plus, een goede organisatie het. is een. Die organiseert het. Dus uh, ja. een maatschappelijke ondersteuning. Ja. Toch? Ja. ja. ja, ja heel belangrijk, wel. want er zijn nog heel veel mensen die dus echt niet de deur uitgaan. Die niet willen. Het ja, is moeilijk, hè? Om die uit, nou ja, dat, Ik krijgen. zou er niet moeten denken hoor, dat ik altijd maar binnen moest, moest blijven. Ja. ja, ja van ja, willen moet ik dat. Je ja, ja. belt die op van je blijft binnen vandaag. <laughs> Ja, maar dat heeft, gewoon, dat heeft er gewoon puur mee te maken. Omdat de dag ervoor, zeg maar, ja. dat, jij dus, dat jij dus gewoon met je blote billen gezicht... gewoon in die wei loopt en de overkant bij jou, in de mist. Dat is toch leuk? Ja, jawel, Maar de mist trekt ook een keer op, hè? Ja, maar ja. hartstikke leuk, man. En, en dat weten de mensen, hè? En die staan dan allemaal, allemaal te kijken. Allemaal auto's die stoppen, jongen, ja, op die de kleverlaar met mij, jongen. En <laughs> met verre kijken staan ze me aan te gapen, jongen. Ik zeg het. Er was een, een, auto, een, een bus <laughs> of een auto met toerisme en een blauwe zwaailamp erop. Oh ja, dat kan. Dat, dat kan. kan. Ja, Zo, ja. Dat gebeurt, dat wekelijks gebeurt dat bij mij. Dat echt, ja, ja, nee, dat is ja. heel goed. Heel interessant allemaal natuurlijk. Gerrie, je nou ja, ik wat? wou even. Ja, nou ja. Kun jij goed koken eigenlijk dan? Of ik, ja? of ik goed kan koken? Ja, ja van woede. <lacht> Nee. nee, nou ja, pluspunten heeft een vacature voor een vrijwilliger kok. Oh. Of een hulpkok. Oh, een hulpkok. Ja, nee, ik kan wel normaal grond maar in de aardvotjes en, en, en, en, en, en, en, en, en een snieteltje bakken en zo. Ja, maar niet voor een hele, hele club mensen, zeg maar, eigenlijk. Ik heb wel een zoon die dat... Uh, dat nee, serieus, goed? ja, ja. Die, die kan dat zo... Die kan echt. Als ik daar heen ga, dan, uh, dan kom ik... Uh, Tonnetje rond naar ja, buiten, die hoort, ja. Die wordt goed verzorgd ja. in ieder geval. Nee, maar die heeft een nou ja, talentje wat dat betreft. Ik wist niet dat jij een Chinese zoon had. Nee, ik heb geen Chinese zoon. Oh, dat zoon. dacht ik. Nee, hij ja, komt niet uit China. Oh, dat dacht ik. ik komt de dus Singapore. Singapore. Singapore. Singapore. Singapore. Singapore is een Singaporees, hè. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar nee. in ieder geval, het uh, pluspunt vraagt een vrijwilliger uh, voor, voor een, de hulp, een hulp voor ja. in de keuken. En uh, die ook boodschappen kan doen en zo. En dan, maar ja, als je, nou, wel leuk, hoor. Als je het over pluspunten hebt, je hebt het dan over een vrijwillige kok. Die moet dan ook in staat zijn om voor een hele grote hoeveelheid ja, ja, ja. mensen te komen. Ja, maar vaak zijn dat mensen gekoven. die dus in instellingen gewerkt hebben of ja. in restaurants en zo. En die zijn met pensioen, weet je wel. En die willen toch nog dat door blijven doen. Ja, nou, en nou, dat is toch heel mooi dat, ja, uh, dat ze dat willen uh, doen. Ja, Jongens, maar, ik zet nog even een stukje muziek. Of je moet verder nog iets hebben. Nee, nee, dat was even een vacature. Vak, ja. ja, even uitgekookt. Oké, okay. nou, Charles ook even uitgekookt. Ik zie dat hij weer... Ik kwam gisteren nog eventjes in, dan liep ik nog even een kroegje binnen. Een barretje binnen. Ja. En uh, dan komt een kerel binnen. En die zegt van, uh, doe maar een rondje van ikke. Van ikke? Ja, doe maar... <laughs> dan zegt die, nee, dat is fout. <laughs> die barkeeper, die zegt, dat is fout. Doe maar een rondje van mij. Nou, ik vind die man is ook goed. <laughs> ja, dat is ook wel leuk. <laughs> Dat is wel een hele vreemde, een hele vreemde... Hij hield ermee op in één keer en ja. later hoorde ik wat metaalgeluiden nog heen. En... Het ging niet helemaal goed, hè? Nee, ik, weet, ik heb dit nummer gekocht bij de Kringloop. En uh, oh. ja, kwaliteit is niet altijd kwaliteit als het erop staat natuurlijk. Ja. Uh, ik geloof het, uh, maar goed, ga ik aan de over vertellen, dat wij, uh, dat vandaar, het is feest vandaag natuurlijk. Nou ja, uh, mijn uh, zwager, de, de man van mijn zusje, is vandaag jarig. Oh, hoe oud is die? Hij wordt 67, dus hij is AOW-gerechtigd. Maar, hij, zeg maar. Had, hij had 68 kunnen zijn, dan was hij een jaar ziek geweest, toch? Nee, dat was, nee, nee, was oh. niet. Oh, nee, ja, nee, dat ja. anders, Maar Wat leuk, wat leuk. We wat beginnen weer te lachen. Nou, nou, ik wou namelijk hem daarvoor. Dus feliciteren, hartelijk feliciteren. Namens de, de, hele, gemeente de hele gemeente Namens de hele gemeente En hoe heet hij van voren? John. Ja? René. Ja. John. John. John. John. Wij zeggen in Den Haag, zeggen we John. John. John. John. Ja. Ja. Uh, en met Happy Birthday. Wie? Happy Birthday van Stevie Wonder. Oh, Sta en een uh, hele fijne dag, John. Nou John, Veel plezier. Uh, ook namens uh, Wilhelm en mijzelf, <laughs> mijn naam is Charles, gratuliere ik je, uh, en uh, uh, daar komt het uh, st stafke mirakel, zo noemen ze hem in België oftewel, Stevie Wonder. Een mooie ja, fade oud was dat. He? Hey. Dat was een hele mooie uh, vader oud. Nou, dankjewel voor het. Uh, ja, John, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ja. En ja. Uh, namens uh. ons drietjes, ja. we zijn namelijk met z'n drieën nu nog, want er komt straks een Tovenaar. Maar dan zijn we hoeveel we dan? En dan zijn we waarschijnlijk met z'n tienen. Dus voor uh, Johnny nog een keer. Lang zal Johnny leven, Lang zal Johnny leven, langs zal Johnny leven. Langs tot Hey, Ik je wel meezingen voor jullie, Gerrie? In de gloria. In de gloria. Uh, twee. Oh. Even ja. een tweede, tweede stemmetje eroverheen. Hoe voel je dat nou? Ik vind het, uh, jullie uh, zijn. Uh, nou, ja, hartstikke jullie leuk. Zijn, uh, ja, jullie zijn heel erg, ja? Ja. Nou, dank nou, je wel hoor. Ga je, ga je, uh, komt er nog een feestje vanavond? Nee, met John? Niet, niet vandaag. Nee, nee. Nou, kom op, John. Kom op, John. Nee. <laughs> Zondag. <laughs> Zondag. Maar jongens, we gaan richting de klok van 10 uur. Oh. Ik moet nog even de regie een beetje strak houden. Want ja. dan, okay. uh, jullie slaan helemaal los. Dat is niet te geloven. Ja, ja. En, uh, maar, maar goed. Uh, ja, je ik nog iets? Uh, nou ja, ik heb nog wat nieuws te vertellen eigenlijk. Wat ja, heb je te vertellen? Ja, moet ik even kijken, want. Uh, hij vergeet zo snel, hè? Ik ken iemand die deed het ook. En zijn vrouw had geen leven. Is dat zo? Nee, <laughs> maar even vertellen dat de boulevard de Vauvage in, ja. in uh, Zandvoort... ook wel de Middenboulevard genoemd. Is dat niet die die? Krijgt die, uh... een nieuw ontwerp? Ja. ja, dat weet ik, dat weet ik. Ja. Maar om dit goed uh, te kunnen maken, ja. is een nauwkeurige meting van het gebied nodig. Omdat een uh, groot deel van de boulevard in de duinen ligt. Is dit lastig om te meten? En daarom is woensdag 26 maart een drone ingezet ja. om de boulevard tot in detail in kaart te brengen. Heb, heb, heb je ja, gezien? Dat heb ik ja. gezien. Ja. ja, dat is bij mij, hè. links is dat de boulevard. Dan heb ik het over uh, een beetje reclame, ja. mag wel. Ingenieursbureau uh, Zweco heeft de metingen uitgevoerd. Ze maken gebruik van een drone met LIDAR-technologie, zeg maar niets, maar het ja, heeft iets met lasers. Een laserscanner Heel te maken. He? Heel die honderden meter meetpunten per vierkante meter vastlegt. Ja. En hiermee worden niet alleen de hoogteverschillen gemeten, maar ook de objecten, zoals bankjes, lantaarnpalen, bomen. Gerrie die bomen er rondwandelt. Gerry ja, die ja, er ja, rondwonen, ja, ja, wordt ja, ook ja, meegemeten. Ja, ja, ja. Projectleider uh, Jesper Kransen van Zwekel legt uit. Dankzij deze techniek kunnen we sneller en nauwkeuriger meten zonder de natuur te verstoren. De verzamelde gegevens worden verwerkt in een uh, 3D-model. Een driedimensionaal model. Waarmee ontwerpers precies zien hoe de boulevard eruit ziet. En ook zijn er scherpe luchtfoto's gemaakt. We kunnen zelfs de voeren tussen de straatstenen onderscheiden. Ja, mooi is dat. Hè? Nou, dat is fantastisch. Hè? Met een drone. Ja, maar met een drone kun je veel. Uh, ja, ik heb, ook, zien, ik, heb, he? ik heb ook een drone gehad, nee, serieus. Een drone? Een drone, ja. Zo uh, Was het een uh, warme of een. Droom, een drone? Of met een, een, een M of met een N? Een drone! Met een Nico. Oh, een dronee. Nee. Okay. Maar je. Uh, uh, uh, uh, maar je mag eigenlijk heel weinig. Nee, je, je mag niet. Ja. Vooral hier in de buurt. Maar ja, nee, boven... dat, is dat is privacy. Of een gram was dat ding van jou? Ja, die drone. Nou, nou nah, nah, die was zwaar genoeg als je die op je hoofd kreeg, want het was het een dreun in plaats van een drone. Ja, dat geloof ik ook. <laughs> dan heb je dus het. Ja. Ik hoor het wel, ja. ja had je verder nog nuttig om te vertellen, dan ik nog even nee, maar een stukje. wordt de klok van tien uur. Maar uh, als je dus bijvoorbeeld ja. in, in de buurt van, in, in, in bij Meren zo die kant op, dan mag je helemaal... Nee, veel... je is beetje, het, het is een schiphol schipel in de buurt natuurlijk, hè? Nee, dat mag allemaal niet. Maar ook bij, voor privacy, je mag het ook bij mensen ook niet zomaar. Je mag niet bij de drone bij iemand in de kamer vliegen. Nee, maar dan... Maar ze hebben tegenwoordig droontjes, hele kleine droontjes. Die wegen ook bijna niks. 238... Ja, en, en daar vliegen ze wel boven het publiek. Want je mag ook normaal gesproken ook niet boven het publiek. Nee. Want als zo'n ding naar beneden keilt, dan, dan ja. heb je... Ja. Ik zei het net al, heb je een drone in plaats van een drone. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het zijn ja. wel mooie, mooie dingen inderdaad. Ja, ja, zijn, ja. Je, je kan er mooie, mooie filmpjes en foto's ja. mee maken ja. ook. Dus ja, ja. heb ja. ik nog gedaan van een natuurbrug op de zeeweg. Toen die werd uh, gebouwd. Oh, toen toen heb ik, toen ja. heb ik, daar mocht je nog wel met die drone boven hangen. Dus dat ja. heb ik ook volop gedaan. Boven het strand mag het ook wel. Ja, ja. Maar, uh, maar je mag niet bij, bij huizen en zo. Nee, dan, dan nee. Nou dan ja, door, dankzij Dat die drone ja. hebben ze die man wel gevonden, natuurlijk, hè? Welke man? Daarnaast al met die schaatsen. Oh ja, natuurlijk, ja. ja. Hé, hey jongens, even terug aan de klok van tien uur. Ja. ja.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 At home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright right. Now down in Louisiana, where the alligators grow so mean. The lived dog girl that I swear to the world. Made the alligators look tame. Poke salad in it. Everybody said it was a shame Cause her mama wasn't working on a chain game A mean business woman A granny chomp chomp chomp. Everybody said it was the same, cause mama was a wicked untending. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. <laughs> Lord, I must take my mess up. A total moment. <laughs> Lord I must take my mess up. Dat was weer krabben. Nou ja, goed. In ieder geval eventjes tot aan de klok van 10 uur. Na de klok zijn we weer terug. En ik hoop met de gast dat hij zo binnen kon floepen. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 10. Uur.